Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De tweede zaak. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen en meer dan 1500 gewonden gevallen. Er zouden ook nog veel mensen vastzitten onder het puin. Vooral het gebied rond de stad Kumamoto is zwaar getroffen. Daar storten meer dan 20 huizen in. Duizenden militairen en brandweermensen zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Zo'n 44.000 mensen zijn geëvacueerd. Die worden elders opgevangen. In de hele stad is de stroom uitgevallen. De tweede beving was, met een kracht van zeven 3,3 op de schaal van richter zwaarder dan de eerste. De paus heeft twaalf Syrische vluchtelingen meegenomen van Lesbos naar Rome. Het zijn drie islamitische families, er zijn zes kinderen bij. De vluchtelingen vlogen mee in het toestel van de paus en ze worden opgevangen in het Vaticaan. Paus Franciscus ging vandaag naar het Griekse eiland Lesbos. Daar komen veel Syrische vluchtelingen met bootjes aan. Samen met de leider van de orthodoxe kerk en met de aartsbisschop van Athene sprak de paus met de Griekse premier Tsipras. Hij, zei ook, een, hij deed ook een oproep om vluchtelingen met respect te behandelen. En hij riep vluchtelingen op de moed niet te verliezen. D66-leider Pechtold heeft zich officieel kandidaat gesteld... als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 15 maart volgend jaar. Hij deed dat op het partijcongres in Arnhem. Hij zei daar dat hij een einde wil maken aan het hokjesdenken in de maatschappij. In een levende democratie moeten mensen volgens Pechtold het debat opzoeken. En de Duitse cabaretier Beumerman stopt tijdelijk met tv-optredens. Hij ligt onder vuur wegens het bespotten van de Turkse premier Erdogan. En gisteren heeft de Duitse regering ermee ingestemd dat hij wordt vervolgd. Beumerman zegt op Facebook dat hij zich tijdelijk terugtrekt... zodat iedereen zich weer op belangrijke dingen kan richten. Zoals vluchtelingen. Het weer, af en toe zon, ook buien. Er staat vrij veel wind en dat wordt een graad of 11, 12. Morgen ook zon en ook buien en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Naarden en het Muidenberg 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Al het verkeer gaat via de wisselstrook. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A4 richting Amsterdam bij Schiphol 2 kilometer na een ongeluk, daar zijn drie rijstroken dicht. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Knaoppert Muidenberg 5 met ongeveer een half uur vertraging. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Knaoppert Kleinpolderplein 3. En de A44 richting Den Haag bij Wassenaar ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Oeh. Ja. Yeah. Ah ja. Yeah. Sexy als ik dans.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 Hey, hey, hey, hey. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar de verkeerde kant of als jij dans, gooi jij je hadels, swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar de verkeerde kant op. als jij dans, gooi jij je hadels, swingen je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt.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 Zo, we gingen even dansen door de studio van CFM aan de tolweg Tina. Heerlijk we het begin van het derde uur van Salford op zaterdag. Hilde Nielsen en Sexy als ik Dans. Ja, ondertussen kijken we even naar, het, naar tennis, de Vet Cup, daar hebben we het over. Best leuk zo naar dames tennis kijken. Alhoewel, de stand is wat minder leuk, Albert Jan. Ja, klopt. Na de, de verrassende winst, duidelijke winst van Kiki Bertens in de eerste partij in de Vet Cup in de halffinale tegen Frankrijk: 6-4, 6-2. Staat nu uh, haar collega Richelle in de baan. En uh, momenteel uh, staat ze één breek achter. En wel 3 uh, tegen 1. Dus Nederland, één, en, Nederland één, één game. En inmiddels uh, de vijfde game is overspeeld 4-1. Duidelijke voorsprong voor Frankrijk. Dus zoals ik het nu uh, aankijk, wordt het het eind van de dag een stand 1 tegen 1. Ballen. Ja, ja, maar goed. Het uh, is heel knap dat we de eerste pot al hebben gewonnen. Dus dan, dan wordt de, de dubbel wordt nog belangrijk. En natuurlijk uh, wellicht de singles. Uh, andersom, in andere volgorde, morgen. Zullen natuurlijk beslissend worden. We, we blijven het volgen. Ja, momenten, we hebben Iedereen ja. achterstand. We nemen het morgen mee. Wij staan voort op zondag. zondag. <laughs> tussen 2 <laughs> en 5. Wat gaan we tussen vier en 5 allemaal doen? Uiteraard rond de klok van kwart over 4 gaan we vooruitkijken en terugblikken. Allereerst terugblikken op de kwalificatie van de Formule 1. Die is negen streken in China. En morgenochtend om 8 uur op de speciale sportkanalen zal deze race live te volgen zijn. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Milan. Het gedicht van de week, van de dag kan ik wel zeggen, morgen krijgen we niet van natuurlijk van de week van Marco Temes. Uh, de prachtige titel Leef. En wellicht ook nog even een stukje sport kort. En uiteraard blijven de, de halve finale in het tennis... in de FedEx Cup tussen Frankrijk en Nederland voor u volgen. Dus genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En in het eerste uur van dit programma... hadden we hem in de studio, Ton Arissen. Hij vertelde die geweldige evenementen die er aan gaan komen. Ja. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Tropicana Festival? En dat dit soort muziek erbij, weet je wel? Oh, nee, helemaal goed. Hmm.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 There was this letter I read out of personal Oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said. De zaterdagmiddag of uh, maandagmorgen van uh, CFM hoor je de Sound of Succes uit de jaren 80. Oftewel de SOS-band en Just Be Good to Me. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Ja, het is uh, 18 over uh, 4 of uh, 18 over 10. Tijd voor het uh, Formule 1-nieuws bij CFM. Allereerst even uh, over de, dat, de, ja, het gedoe over het kwalificatiesysteem en de, de reactie van Max Verstappen daarop. Het oude kwalificatiesysteem, best voor de, het beste voor de fans. Voor mij persoonlijk maakt het niks uit. Qua rijder verandert er namelijk niets, al dus Max Verstappen. op het besluit weer terug te keren naar het oude kwalificatiesysteem. De Limburger van Toro Rosso scoorde vorige maand in Australië... nog het beste kwalificatieresultaat uit zijn loopbaan, vijfde... en noemde het knock-out-systeem bij die gelegenheid zeer uitdagend omdat de coureurs in Q1, Q2 en Q3 slechts één kans kregen om een snelle tijd neer te zetten. Maar ik denk wel dat het oude systeem het beste is voor de tv-kijkers en de fans. En daar doen we het uiteindelijk voor, erkende hij gisteravond. Ook Jos Verstappen is blij met het genomen besluit. Er bestond gewoon te veel kritiek, een afvalsysteem was leuk bedacht... Er zaten alleen te veel kinderziektes in. En een systeem met gemiddeld, uh, gemiddelde tijden is voor de neutrale kijker niet te volgen. Dat moeten we helemaal niet willen. Nou, of dat uh, goed gekomen is, dat heeft u vanmorgen allemaal kunnen zien... Uh, tijdens de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van China. Uh, daar komt Max Verstappen, uh, komen we de naam Max Verstappen tegen op een negende plek. En op een achtste plek start zijn teamgenoot Carlos Sainz jr. Dus het kan nog een best spannende eerste bochtje worden. Zo. Ja, dat denk ik ook. Zogenaamde, het is namelijk een soort, uh, soort uh, ja, slakkenhulsbocht. Dus uh, ze komen elkaar wellicht tegen in de eerste bocht. Een hele langzame bocht met een hele lange doordraaier. Dus het kan morgen tijdens de race... die om 8 uur op de diverse sportkanalen live te volgen is... Uh, erg spannend uh, beginnen. Uh, een verrassende uh, uitslag kan ik wel zeggen. Want op, uh, zoals gehoopt en verwacht... weliswaar Nico Rosberg op Pol. Gevolgd door Daniel Ricciardo van Red Bull... en derde Kimi Raikkonen van Ferrari... en vierde Sebastian Vettel van Ferrari. En dan zult u denken van waar blijft dan Lewis Hamilton? Nou, Lewis Hamilton die start vanaf plek 22. Lewis Hamilton beleefde vooralsnog weinig plezier... in de aanloop van de Grand Prix van China. Tijdens de kwalificatie zette de 31-jarige Brit geen tijd op de klokken... en start daardoor zondag tijdens de hoofdrace vanaf de laatste plek. Een probleem met het hybride systeem in de auto van de regerend wereldkampioen Hamilton is volgens zijn team Mercedes oorzaak van het falen. Hamilton zou in Shanghai sowieso met een achterstand beginnen. De wereldkampioen kreeg namelijk een gridpenalty van vijf plaatsen aan zijn broek. De straf werd opgelegd omdat Hamilton een andere versnellingsbak gaat gebruiken. Volgens de regels moet de coureur zes races op rij dezelfde versnellingsbak gebruiken, maar bij de GP van Bahrein raakte die van Hamilton beschadigd en is er een nieuwe in de bolide gezet. Hamilton vertrok in Bahrein van pole position... met botstal in de eerste bocht tegen Valerie Bottas. De Brit kon de ploeggenoot Nico Rosberg en Kimpin Rijkonen... in het vervolg van de race niet meer achterhalen. Bij inspectie van de bolide bleek de versnellingsbak... derde mate beschadigd, dat hij vervangen moest worden. Dus heel verrassend, Lewis Hamilton... van start vanaf de laatste plek, nummertje 22. En dat was dan de reactie van Verstappen op zijn negende startplek... Het probleem zat in de laatste ronde van Q3. Die was gewoon niet goed, zei Max Verstappen... na de kwalificatie van de Grand Prix voor China... waarin de Limburger dus zoals gezegd de negende tijd op de klokken zette. In het laatste stuk van het circuit ging ik wijd in een van de bochten... en daardoor verloor ik eh, vier tienden van seconden al dus Verstappen... die zijn teamgenoot Carlos Sainz zoals gezegd een plek hoger zag eindigen. Daardoor kon ik geen sneller rondje rijden. Verstappen kijkt echt vol vertrouwen uit naar de hoofdrace van morgen... die zoals gezegd om 8 uur morgen op Nederlandse tijd begint... Het is maar de, de kwalificatie. Die, dat is niet zo erg. In de race worden pas de punten verdeeld. Nou, ik had het niet duidelijker kunnen zeggen. Zo is dus het. morgen, 8 uur, de Grand Prix van China. Wij gaan hem morgen volgen. En als er morgen maar geen hobbels op de weg zijn, hè? Ja, daar is ook last van. Daar is China. Dus uh, vandaar even deze opmerkingen, uh, op het. Nee, begrijp. Ja, het begrijp. Ja, ja, ja, ja, ja. De race morgen om 8 uur. En over de race gesproken. Hier is Yellow en de race. I'm with the races in my head, I'm attacking the illusion of the stopping to cement. <laughs> Van Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconden naar de start of the 31ste partij van de race. Ja, de race was dat, Albert Jan. Ja, ja Ik is. zat er zo van te genieten. Ja, dus, ja, dus, ja uh, helemaal goed, man. Ja, ja he, helemaal he, Geweldig. Morgen gaan we de race uiteraard volgen. Vanaf 8 uur op TV bij SIGO Sports. Wordt hij uitgezonden? Ja, voorbeschouwing misschien wellicht om zeven uur al. Maar in ieder geval acht uur. Uh, iedereen in iedereen die Formule 1 een warm hart toedraagt. Van harte welkom voor de TV morgenochtend. Even uh, terug naar Frankrijk, terug naar de FedEx Cup uh, van uh, de halve finale. De dames, uh, uh, de eerste partij gewonnen door Kiki Berens met 6-4-6-2. Dus Nederland stond 1-0 voor. En momenteel uh, is uh, Richel uh, in de baan. En die staat momenteel met 5-2 achter in de eerste set. Wellicht dat het de eerste dag besloten gaat worden met een 1-1. Morgen spelen ze dus weer de singles, maar dan tegen de, de andere tegenstanders. Dus ik denk dat uh, het dubbelspel wel eens doorslaggevend zou kunnen gaan worden... voor wie doorgaat naar de finale. Frankrijk, dan wel Nederland. Oké, okay, wij kunnen het morgen voor u volgen bij Zandvoort. Op zondag tussen 2 en 5 uur... En daarin ook van 4 tot 5. Marco Temis, de te gast bij de studio aan de Tolweg Tina. Hij vertelt als nieuwste dichtbundel. En natuurlijk zijn boek hè, waar hij landelijk mee bekend geworden is inmiddels. Helemaal goed, we gaan hem helemaal even uh, fileren. Aan de tand voelen. <laughs> aan de tand voelen, nee, nee, nee, Marco. Morgen aan de tand, <laughs> tussen 4 <vier laughs> en 5. Hier is uh, Steve Winwoods en daarna het dier van de week. We zingen zo met z'n tweeën, hè, albert John? Heerlijk, hè, Heerlijk. Deze gouden oude zo op de zaterdagmiddag. Hier, uh, Steve Wingwoods en uh, Wauw, you see a chance. Het is 1 uh, over half tijd voor het dier van de week. Ik begin al aan Dialecten, uh. Ja, toch? Echt mooi door, jong. Ja, hè? Goed, het uh, dier van de week. Milan. Milan is een stoere kater van 6,5 jaar. Hij is echter doof en daarom gewend om alleen binnen te leven... Een afgesloten tuin om lekker rond te kunnen rennen zou voor hem ideaal zijn. Milan is niet gewend aan kinderen en andere dieren... maar is in het asiel best lief tegen de andere katten en oudere kinderen. Helaas voor Milan is hij afgestaan omdat hij te veel alleen was... en daardoor onzindelijk gedrag ging vertonen. Het dierenthuis zoeken, zoeken dan ook uh, mensen die voor hem... die veel thuis zijn en die veel met hem willen spelen en kroelen. Hij is in het asiel redelijk zinnelijk... maar heeft wel een bak nodig met een kap... Deze moet ook goed schoongemaakt worden. Hij uh, heeft blaasgeruis en dat uh, krijgt hij daar nu speciaal voer voor. Wie geeft deze lieve dove knappert een fijn thuis? Kom dan eens langs om met hem kennis te maken met hem. En uh, hij verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur morgens tot 4 uur middags. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op internet, www.dierentehuis.nl... want ook Milan verdient een thuis. Zo is het, Milan. Ga voor uh, Milan of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierentehuis. Dat was hem, het dier van de week. En dan gaan we nu even de archieven van uh, CFM in. Ja, want uh, 25 jaar geleden... toen mochten we nog niet echt uh, reclameboodschappen uitzenden. Dat was forbidden. Okay. Dat mocht echt niet. Maar ja, we hadden toch geld nodig, hè? dus hoe kom je dan naar geld? Nou, gewoon sponsoring van programma's. En dat klonk onder meer als volgt. Ik ben de geest van Aladdins wonderland. Iedere week voer ik u mee in de mystieke wereld van wensen en dromen.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 Hoe oh, spannend. CFM al 26 jaar hier zo voort. is al voort. En zo klonk het dus 25 jaar geleden alweer, hè? Best wel leuk om uh, weer eens uh, terug te horen, albert hè? Ja, dat is, ja, uh, gaaf, gaaf gewoon. Helemaal goed. Hier is Jim Croce in de bedled. We goed. Goed, Southside of Chicago. Ik dat ze enthousiast begint te worden. Ik nee, kan jij ja. zeggen dat dit Bad Bad Leroy Brown was. Je hoorde de zinger van Jim Crutchy hier bij CFM. En ook dat gaat weer fout. Nou ja, gaan we gewoon nog even een plaatje draaien.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 Love, love.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 De mensen die het voetbal vandaag missen. De heren van Veteranen... die spelen vandaag uit tegen Overbos... de koploper. En de ruststand die ik doorgekregen heb... is 1 tegen 2. Dus ze staan voor met 1 doelpunt verschil. En laten we hopen dat ze zo die wedstrijd... ook af gaan maken. Het is inmiddels kwart voor vijf. Dat betekent het gedicht... van de dag. Op een vrijdag in de kroeg... Ergens, ergens in Zandvoort, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar jaar te leven had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. En leef. Pak alles wat je kan. En ga. Ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich in het zweet had gewerkt. Geld verdiend als water. Maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weggegaan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 Dankjewel, Albert-Jan, voor het gedicht van de dag Leef. En morgen hebben we ook weer een uh, gedicht. En dan een gedicht van de week door uh, Marco Temes. Deze was heel mooi, het gedicht Leef. In de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven...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 This belief, our call is what you. Je laatste dag is leef Alsof de morgen niet bestaat leef Alsof het nooit echt af is En dan mag je Albert Jan maken zou ook meteen een plaat van je gedicht. Ja, yeah. oh, heel snel hoor. Zo snel gaat het Zo ja. snel gaat ja. dat. Jullie ja, uh, André Hazes junior oh, bij CNFM het zaterdagmiddag. En dat was uh, de plaat Leef. Eigenlijk een hele trieste plaat hè, over die man die nog maar een paar dagen gegaan heeft. Oh, maar toch word je er weer vrolijk van. Maar het motto is geniet van het leven. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Ja... Ik heb hem, hier is Kik en op fietsen. Ik dit fiets Dan zijn we Amsterdam met naar ik ziek dat de de laatste mooie dag van het misschien Alhoewel, het met de te alweer de dag, we de de zo fiet, en de dag, we de we I'm Ja, hij is morgen, Hij is morgen de Amstel Gold uh, Race. Ja, zijn we ook bij. Ja, zijn we ook bij, uiteraard. Bij Salvoort. Op zondag gaan we die uh, race volgen. En om alvast een klein beetje in die stemming te komen... draaien we deze van Skik. Je hoorde op fietsen. Nou, wij gaan opkrassen, want uh, <lacht> de tijd zit erop. <lacht> ja, maar voor je het weet is morgen twee uur, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Dan dat is dan waar. zijn we er weer. Maar eerst even vroeg, vroeg een bedje uit om uh, acht uur. Ja even, ja, even vroeg. Maar goed, daar, daar hebben we het wel voor over, toch? Ja, toch. Ja. En nog even tussenstand in de FedEx Cup. Halve finale Frankrijk-Nederland. eerste wedstrijd uh, was uh, gewonnen. En de tweede is bezig. Uh, de eerste set ging naar Frankrijk. En uh, nu is het 3-2 voor Frankrijk in de tweede set. Dus dat wordt nog spannend. Wij zeggen tot morgen zometeen geen fret geen Fred? Nee, Fred is een dagje weg. Een dagje uit? Ja, dus we doen, doen met een non-stop. Zo is het zo dadelijk na vijf uur. Entertainment for you, non-stop. En wij zijn er morgen weer. Dan niet non-stop, maar nee. gewoon uh, gepresenteerd. Van uh, twee tot vijf. En morgenochtend uh, lekker wakker worden trouwens met uh, CFM Jazz. Yes. Uh, zeker weten, van tien tot twaalf. Live oh. vanuit de studio. Zo is het. Nou, wij zeggen tot morgen. En bedankt voor het luisteren. Dag! Tot morgen! Hoi!